Zes uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. CPB stuurt doorrekeningen naar onderhandelaars. Geen referendum over het wiegenpolder. En CDA Limburg breekt met de PVV. Het Centraal Planbureau heeft zijn doorrekening van de bezuinigingsmaatregelen voorgelegd aan de onderhandelaars van VVD, CDA en gedoogpartner PVV. Dat melden ingewijden aan de NOS. De berekeningen zullen een belangrijke rol spelen bij de uiteindelijke besluiten in het Katshuis. Vorige week sloten de onderhandelaars een voorlopig akkoord en het CPB moest dat doorrekenen. Uit de cijfers van het CPB moet bijvoorbeeld blijken of bepaalde maatregelen wel genoeg geld opleveren. Ook moeten ze uitwijzen wat de gevolgen zijn voor de koopkracht. De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV komen vanavond weer bij elkaar. De onderhandelingen begonnen zeven weken geleden. In Zeeland wordt geen referendum gehouden over de Het Het plan van de PVV in Zeeland heeft geen meerderheid gekregen. Het referendum was bedoeld om de Zeeuwen te vragen of ze het eens zijn met het plan van staatssecretaris Bleker om een derde van de Het onder water te zetten. Hij wil zo voldoen aan afspraken met Europa en België over natuurherstel langs de Westerschelde. De PVV Leider Wilders liet gisteravond weten dat hij zonder referendum het plan van Bleker niet zal steunen. Bij de Pakistanse hoofdstad Islamabad is een vliegtuig neergestort. De Boeing 737 van de Pakistanse maatschappij Boja Air... kwam volgens ooggetuigen neer op een woonwijk en vloog daarna in brand. Ooggetuigen zeggen dat er veel doden zijn. Aan boord van het toestel waren volgens Pakistanse media... 116 passagiers en 11 bemanningsleden. Het was op weg van de havenstad Karachi naar Islamabad. 15 kilometer voor de luchthaven van de hoofdstad stort het in slecht weer neer. Het is het tweede grote vliegtuigongeluk bij Islamabad in twee jaar. De vakcentrales FNV, CNV en MHP zien niets in het voorstel van minister Kamp... om mensen met flexibele contracten en werklozen... voortaan minder lang een ziektewetuitkering te geven. Met dat voorstel wil Kamp zieke werknemers snel weer aan het werk krijgen. De vakcentrales spreken van een kille bezuiniging... en verwachten dat vooral jongeren de dupe worden van de regeling. Het aantal jaren dat iemand heeft gewerkt... heeft in de plannen van Kamp invloed op de duur van de uitkering. De Raad voor de Journalistiek heeft de klacht van co-directeur... Noorten Al-Bayrak tegen de NOS op vrijwel alle punten afgewezen. Op één punt kreeg ze gelijk. De Raad vindt dat de NOS meer aandacht aan de schriftelijke reactie... van Al-Bayrak had moeten besteden. In september vorig jaar meldde de NOS dat de werksfeer... op het hoofdkantoor van het centraal orgaan opvang asielzoekers ernstig verziekt was. Deze week kwam de commissie Scheldeman die de affaire onderzocht met een vernietigend oordeel over Al-Bayrak. Het COA is een ontslagprocedure begonnen. Het college van gedeputeerde staten in Limburg is gevallen. Het CDA, dat een coalitie vormde met VVD en PVV, heeft het vertrouwen opgezegd in de twee PVV-gedeputeerden. De Christen-democraten waren erg kritisch over de houding van de PVV-fractie tijdens het bezoek van de Turkse president Gül gisteren aan Limburg. De PVV-gedeputeerden hadden aanvankelijk afgezegd voor een lunch met Gül... mogelijk onder druk van partijleider Wilders. Tot ongenoegen van de PVV-fractie in Provinciale Staten... besloten de twee later alsnog bij de lunch aan te schuiven. Op de vijfde dag van zijn proces heeft Anders Breivik getuigd... over het bloedbad op Utoja. Op dat eiland schoot hij op 22 juli vorig jaar 69 mensen dood. Onder hen waren veel jongeren... die op een kamp waren van de Noorse Sociaal-Democratische Partij. Breivik sprak ruim een half uur over de moordpartij. Hij zei dat hij honderd stemmen in zijn hoofd had. Die zeiden dat hij het niet moest doen en dat zijn hele lichaam zich verzette. Maar hij dacht ook, het is nu of nooit. Breivik zei verder dat het niet moeilijk zou zijn geweest om hem eerder te overmeesteren. Op het Afrikaanse continent zit een gigantische hoeveelheid water onder de grond. Wetenschappers hebben het waterreservoir in kaart gebracht. De grootste watervoorraden liggen onder de Sahara... in Algerije, Libië en Tjaat. De reservoirs zijn zo'n 5000 jaar geleden ontstaan... toen de Sahara nog geen woestijn was. De onderzoekers zeggen dat het onverstandig is... om het water op grote schaal op te pompen. Daardoor kunnen de reservoirs snel uitgeput raken. Wel is het mogelijk om genoeg water omhoog te halen... voor de lokale bevolking. Bij een auto-ongeluk op Goeree overvlakke zijn twee volwassenen en een kind om het leven gekomen... Het ongeluk gebeurde op de N57 ter hoogte van Ouddorp. Een vrachtwagen botste met grote snelheid tegen een auto. Een meisje in de auto overleefde het ongeluk, maar raakte wel zwaar gewond. Volgens de politie is ze buiten levensgevaar. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam heeft 15 kunstwerken cadeau gekregen... met een waarde van 30 miljoen euro. Het zijn werken van onder andere Constant, David Hockney en Jean-Michel Basquiat... uit de privécollectie van verzamelaar Hans Sonnenberg. Hij is oprichter en eigenaar van de Rotterdamse Galerie Delta. Boijmans heeft op dit moment een tentoonstelling gewijd aan meneer Delta... zoals Sonnenberg in kunstkringen wordt genoemd. Het weer, bewolking en buien. Morgen eerst in het noorden droog, met soms wat zon. Daarna steeds meer bewolking. En in het hele land buien wordt een graad of twaalf. ANWB-verkeersinformatie. Uh, er zijn heel veel files nog en dat komt voornamelijk door aanrijdingen. Ik noem bijvoorbeeld de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Daar staat 10 kilometer file tussen Blarikum en Muiderslot. Dat komt door het technisch onderzoek na een ongeluk. Verkeer wordt daar via de vluchtstrook geleid. Op de A4 Antwerpen richting Bergen-op-Zoom. Bij Bergen-op-Zoom-Zuid staat nog 5 kilometer file na een ongeluk. De weg is daar weer vrij. Er zijn nog twee rijstroken dicht op de A12. Den Haag richting Utrecht en 5 kilometer file voor knopend lunetten. Door een ongeluk. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat, tussen Harmelen en Nieuwebrug... 7 kilometer door een ongeluk. Er zijn ook twee rijstroken dicht daar. Op de A37 Hogeveen richting knopend Holsloot door een eerdere aanrijding tussen twee vrachtwagens. Tussen Hogeveen Oost en Nieuwlanden 6 kilometer. Het verkeer wordt daar via de af- en toerit geleid. De N57, Outdoor op Rotterdam. U hoorde het al in het nieuws, daar is een ernstig ongeluk gebeurd eerder vandaag. Tussen Port-Zeelanden en Ouddorp is de weg nog steeds in beide richtingen dicht. De omleiding is vanuit Rotterdam via de borden U07, vanuit Zeeland via de borden U08.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 Een hele goede avond. Het is vrijdag 20 april. Waterpolo, jeugdvoetbal. De Crash in Islamabad. Het boek van Wilders. En om te beginnen het katshuis. Dat zijn de zaken die we dit half uur gaan behandelen. Het is een uurtje uitstel. Om zeven uur beginnen ze pas in plaats van om zes uur. Maar dan beginnen VVD, CDA en PVV aan een zeer belangrijke onderhandelingssessie over de benodigde miljardenbezuinigingen. Oordeel van het Centraal Planbureau ligt op tafel. Het eindspel zou kunnen beginnen. In Den Haag is Joost Vullings. Joost, waarom is dat uurtje uitstel? Ja, dat, dat komt dan ook weer op het laatste moment binnen. De hele dag denken we het gaat om zes uur beginnen. Maar nee, nou één of meer van de partijen heeft aangegeven nog iets meer voorbereidingstijd eh, nodig te hebben. Daar ligt dat pakket van het CPB, die doorrekeningen, dat is natuurlijk allemaal heel erg ingewikkeld, een hoop cijfers. Dus op zich ook niet zo gek dat ze nog iets meer tijd nodig hebben. Ja, weten wij al of het CPB-oordeel mee of tegen is gevallen? Ja, dat, dat wilde ik heel graag weten, maar dat wilde mij eh, niemand vertellen. Maar ik kan je wel vertellen dat het in ieder geval wel heel belangrijk is voor de drie partijen. Halen ze het streefbedrag eh, aan bezuinigingen? Wat zijn de effecten op de economie, werkgelegenheid en vooral wat zijn de effecten op onze koopkracht? Nou ja, er is wel ongetwijfeld nog verder onderhandeld moeten worden. Want het komt zelden voor dat het CPB in één keer uh, een plan een, een krul geeft. Ja, maar dan, uh, ja, als er verder moeten worden onderhandeld... doen ze dat vanavond? Ik bedoel, wat is het scenario voor vanavond? Ja, nou ja, ze, ze komen straks, als het goed is, dus goed voorbereid dat katshuis binnen en dan gaat men daarover praten... en dan gaat men zeker uh, verder onderhandelen. Ja, goed, uh, verder onderhandelen. Er zijn eigenlijk drie scenario's voor vanavond. Uh, het klapt, omdat een van de drie en dan het meest waarschijnlijk Wilders... Uh, zegt dit wil en kan ik niet voor mijn rekening nemen. Uh, scenario 2, men komt tot een akkoord, maar er worden verder geen mededelingen over gedaan. En de derde is, uh, ergens in de loop van de avond, of wie weet in de loop van de nacht, krijgen wij als parlementaire pers een sms'je van de Rijksvoorlegingsdienst. met de mededeling dat de onderhandelingen morgen of maandag wordt het voortgezet in het Catshuis. Nou ja, en desgevraagd vind ik de laatste met de kennis van nu... het meest <lacht> waarschijnlijke scenario. Maar we worden steeds voorzichtiger hier. Ja, maar goed, ondertussen, uh, met de kennis van nu... weten we in ieder geval dat er het een en ander vandaag is gebeurd in Zeeland... en er is ook wat gebeurd in Limburg. Misschien is Limburg nog wel het belangrijkste. Daar is het college gevallen in de samenstelling VVD, CDA en PVV. Heeft dat nou nog enig effect op uh, de bespreking in het Catshuis? Nou, premier Rutte denkt uh, van niet. Uh, heeft er verder ook geen oordeel over... Over. Hij gaat zich niet uitlaten over politieke ontwikkelingen elders in het land. Hij gaat over Den Haag en dat is tegenwoordig al ingewikkeld genoeg. En bij de herhaalde vraag aan Maxime Verhagen van het CDA... of de breuk in Limburg effect heeft op de katshuis onderhandelingen... zei hij het volgende. Meneer, ik, ik, ik, ik, u kunt ook honderd andere vragen stellen. Uh, zoals u weet, uh, ik kan mijn inzet ten aanzien van de onderhandelingen... kan ik u zeggen, die heb ik u gezegd... Ten aanzien van de inhoud van de gesprekken doe ik verder geen mededeling. Maar onderhandelingen kunnen slagen of uh, mislukken vanwege humeuren. Uh, het kan zijn dat er een humeur ontstaat bij de heer Wilders. Uh, ja, u, u kunt de meest fantastische vragen verzinnen. Zoals okay. ik, zei. <laughs> ja, nee, ik vind dat wel knap. Maar ja, goed, dat is ook uw vak. Uh, uh, ik uh, uh, geef geen enkel antwoord op de inhoud van de besprekingen en daar blijf ik bij. Nou, daar werden we niet veel wijzer van. Nou, Geert Wilders liet via Twitter weten... coalitie Limburg klapt, geklapt door CDA onnodig. Oude regentenpolitiek CDA herleeft. Nou, ik zou zeggen, het is voor zijn doen een milde uh, uh, tweet. Uh, maar goed, of het uh, nou effect heeft op die onderhandelingen, dat is heel moeilijk vast te stellen. Je kan wel zeggen dat er wel een hele hoop tegelijk speelt op dit moment. En die onderhandelingen, en die het wiegepolder waar de PVV dwars ligt. Ja, en, ja, en, dat... die, en die coalitiegevallen... Uh, uh, Ongetwijfeld. Je zou bijna denken: het moet effect hebben, maar niemand die het zegt en bewijzen kan ik het ook niet. Ja, ze zijn nog niet ten dode opgeschreven. Nou, nee, dat dat, zou, dat is veel te ver. Nee, nee, ik zeg ja. dat. Ik zeg dat omdat dat de titel is in het Nederlands vertaald uh, ja. van dat uh, van het boek van Geert Wilders, 'Market for Death'. Um, heeft dat nog enige invloed? Uh, nou, dat het, het boek is uh, zo vers, een aantal journalisten heeft het gelezen. Niemand in Den Haag heeft het gelezen. Ik ben er ook nog niet naartoe gekomen. Ik heb wel één recensie gelezen. En op basis van die recensie, uh, want die is wel doorgekomen in het kamergebouw, is de eerste is de reactie van, nou, dat, dat gaat niet echt tot ophef leiden. Blijf jij dan even luisteren, Joost, want dan moet je naar Wessel luisteren. Wessel de Jong, die heeft alvast wel een blik geworpen in het boek. Want Wessel, uh, dat boek, ten dode opgeschreven in het Nederlands vertaald. Wat bedoelt uh, Wilders daarmee? Ja, op een dodenlijst, hè. zoiets moet het betekenen, die titel. En dat voert dan vooral op uh, terug op de begintijd van Wilders. De periode na de moord op van Theo van Gogh... dat hij uh, s'nachts zo'n beetje van zijn bed werd gelicht in, uh, in Venlo... en dat hij in panzerwagens door Nederland werd uh, heen gereden... omdat hij dus onder een doodsbedreiging uh, leefde. Dat is, dat daar, daar moet uit blijken dat hij, uh, ja, dat verklaart toch de titel... Uh, denk ik, je zou hem ook breder kunnen opvatten, die titel... dat de westerse samenleving, uh, ja, marked for death is... dat hij zo Wordt door de islamisering. Ja, ik bespreek met jou, want jij weet wat erin staat, want dat boek verschijnt min of meer 1 mei op dag van de arbeid in de Verenigde Staten. Ja, die hier niet gevierd wordt hoor, maar wel oorspronkelijk vandaan komt. Goed, maar wat is de belangrijkste boodschap Wessel van Wilders in het boek? Wilders zegt, ik ben een optimist. Ik denk dat de islamisering, zegt hij, van, van het Westen... dat hij nog tegen te houden valt. En daar, dat, hij daarom, dat hij daarom politiek actief is. En dan komt hij ook bij de Nederlandse regering komt hij uit. Hij zegt, daarom ben ik ook uh, toch maar in de regering gestapt. Ook al waren de twee belangrijkste partijen waren het niet met me eens. Namelijk dat de islam een bedreiging is, een extreme religie is. Zei hij zei, maar goed, we, we agree to disagree over islam. Maar ik vond het toch de moeite waard uh, in die regering regering te stappen in ruil dan voor een aantal andere punten van een, een, een strenge migratiepolitiek. Maar dat is dus zijn belangrijkste boodschap eigenlijk. Het is nog niet te laat voor het Westen om, uh, om, om zich te verweren tegen de islamisering, tegen de, tegen de, ja, tegen de gewelddadige, gewelddadige extremistische opvattingen van de islam. Maar als ik jou zo hoor, is dat datgene wat hij natuurlijk hier altijd al heeft, heeft uitgelegd, um, en, en dan staat er niet heel veel opmerkelijks in, althans niet iets wat we nog niet wisten. Nee, nee, echt nieuws, denk ik, ga je er niet uithalen, dat boek. Het is natuurlijk vooral, uh, ja, wat ik een van de meest opmerkelijke... aardige dingen vind, is bijvoorbeeld de inleiding van het boek. Mark Stein, dat is een, een rechtse Canadese blogger... die de intro, de inleiding, heeft geschreven. En die zegt, ja, ik had eigenlijk helemaal geen zin in die intro te schrijven. En dan zou ik vervolgens ook op een dode lijst uh, terechtkomen. Maar toen ging hij zich verdiepen in Wilders. En toen kwam hij toch wel tot de ontdekking... dat het een zeer nobel, bereisd, belezen mens is... Uh, die precies weet waar hij het over heeft, dat hij ook echt... de gelezen heeft meerdere keren. Dus in de islamitische wereld heeft gereisd. En uh, ja, spreekt met kennis van zaken. En die Mark Stein zet dan ook verder natuurlijk een, een heel aardig beeld. Of althans een heel, ja, kijk, uh, geeft hij een kijkje erop... van hoe het buitenland tegen Nederland nu aankijkt. Hij zegt, je kunt, uh, kunt halfnaakte dames kun je huren in Amsterdam. Je kunt gewoon marihuana kun je roken. Maar als je iets onaardigs over de islam zegt... dan, uh, ja, dan kom je direct in de problemen. Dus hij zegt, het land van uh, Anne Frank is echt... Uh, op van Helen Vlak is in de problemen aan het komen. En dan schrijft hij uitvoerig over een voorstelling van Anne Frank... Eh, dat dan op een, een toneelvoorstelling, dat is dan op een gegeven moment... de Gestapo op het toneel verschijnt, dat dan er jeugd in de zaal begint te roepen. Ze zit op zolder, ze zit op zolder. Dat geeft voor hem aan ja, hoe ver Nederland nu heen is, eh, wat hem betreft. Goed, het boek komt dus uit, ik zeg het nog een keer, op 1 mei. Ten dode opgeschreven, dat is de Nederlandse vertaling. Market for Death. Dankjewel, je Wissel. Een spannende wedstrijd straks voor de Waterpolo-dames. Dit is het NOS Radio 1-journal met Bert van Sloten. Hey, dat is mooi. De verkeersinformatie, Erwin de Harts. Jazeker. Uh, ja, nog steeds een slordige 100 kilometer alles bij elkaar aan files. En dat komt voornamelijk door de vele ongelukken. En waar dat aan ligt, dat weet ik helaas niet. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat nog 10 kilometer tussen Laren en knopend Muidenberg door een ongeluk. De weg is wel vrij inmiddels daar. En op de A6 Lelystad richting Muiden, uh, ook 8 kilometer file, dat is tussen Almere stad en knopend Muidenberg. De vertraging is daar zeker een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Dat is uit het Pakistanse nieuws. Het lijkt erop dat niemand van de ruim 120 onder de vliegtuigcrest heeft overleefd in Pakistan. Vlak voor het landen stortte de Boeing 737 neer bij de hoofdstad Islamabad. Correspondent Lucas Waagmeester. Lucas, dat toestel is dus op een woonwijk gevallen. Is dan al een beetje duidelijk wat voor, hoeveel slachtoffers daarbij zijn gevallen op de grond? Nou nee, ja, eigenlijk niet. Hè. Alle aandacht richt zich nu wel op die wijk. Want het toestel is volledig verwoest. Zoveel is wel duidelijk. Er zijn berichten dat er brand is in die woonwijk. Het zou gaan om de woonwijk Hosseinabad. Dat is een grote, vrij ja, nieuwe wijk die vlak naast dat vliegveld is gebouwd. Uh, het vliegtuig wilde gaan landen op uh, Chaklala Airbase. Dat is een vliegbasis van de Pakistanse luchtmacht. Die tegen het internationale vliegveld van Islamabad aanlicht. en ja, wordt ook gebruikt dus voor civiel luchtverkeer. Een nadeel van die, van die landingsbaan daar, dat is dat die inderdaad midden in bewoond gebied ligt. Er liggen enorme wijken omheen. Het is natuurlijk een risico. Je ziet dat vaker in steden in dit deel van de wereld. En hier gaat het dus verschrikkelijk mis. En medische bronnen in Islamabad die melden inmiddels dat er inderdaad geen hoop is voor overlevenden uit het vliegtuig zelf dat zie je ook op de eerste beelden. Alleen maar brokstukken van het toestel is weinig over. En hoe ernstig de situatie dus in die wijk op de grond is, dat moeten we afwachten. En wat betreft de toedracht, weten we daar al iets, uh, iets meer over? Is het bijvoorbeeld ontploft in de lucht, was er brand, dat soort zaken? Ja, wat we weten is in ieder geval het is bijzonder slecht weer op dit moment in Islamabad. Hè. Zware regenval, onweer ook. Er wordt gezegd dat het toestel zou kunnen zijn getroffen door een bliksem... Uh, er zijn ook ooggetuigen die zeggen dat ze hebben gezien hoe een vuurbal uit de lucht kwam. Dat het vliegtuig dus al in brand stond voor de crash. Anderen ontkennen dat weer. Zij zeggen dat dat vuur pas ontstond nadat het vliegtuig de grond raakte. Maar ja, toch rijst dan natuurlijk heel even wel de vraag: ja, natuurlijk rijst in Pakistan dan die vraag. zou het een terreurdaad geweest kunnen zijn? Nou ja, dat is echt speculeren. Dat weten we niet. Er is ook geen officiële verklaring nog van luchtverkeersdiensten of andere autoriteiten. Ja, vooral natuurlijk een enorm drama, zo kort erop, 2,5 uur geleden... Uh, voor de familieleden die op het vliegveld van Islamabad hun geliefden staan op te wachten. Daar sijpelt op dit moment dat nieuws allemaal door. En daar beleven mensen, in ieder geval de familieleden van zo'n 127 mensen op dit moment... ja, zeer zware momenten. Dankjewel, Lucas, waagmeester was dat. Het is tien minuten voor half zeven. Het Nederlands waterpolenteam speelt al voor een kleine twee uur een topwedstrijd in Italië tegen Italië. Inzet een ticket voor de Olympische Spelen in Londen. Verslaggever Erik van Dijk doet het verslag vanavond. Erik, uh, ja, dat is die dag natuurlijk. Hè. Uh, zijn de, de waterpolosters er klaar voor? Ja, ze zijn er zeker klaar voor. Er is zelfs een uh, speciaal iemand ingevlogen om mentale begeleiding te geven. En uh, ze staan er gewoon heel goed op. Ze hebben net uh, gewonnen de laatste poolwedstrijd van uh, Griekenland. Dat was gisteren met 13-6. maar liefst. En Griekenland is de wereldkampioen. Dus uh, ja, als je naar dat soort uh, berichten kijkt, dan uh, lijkt het alsof ze er helemaal klaar voor zijn. Maar ja, Italië, uh, altijd een land wat lastig te verslaan is, helemaal als ze thuis spelen. Uh, is Italië de favoriet? Ja, het, in het vrouwenwaterpolo is het wel zo dat uh, op enig moment iedereen wel van iedereen kan winnen van die toplanden. Dus uh, normaal gesproken zou je zeggen 50-50. Maar inderdaad, omdat het thuis is voor Italië, dat de tribune straks afgeladen vol zit met uh, knotsgekke Italianen. En ja, je ziet ook al uh, dat het de Koude Oorlog een beetje begonnen is bij de training vanochtend. Waren er geen ballen, allemaal van dat soort dingen. Aan dat soort dingen zou je kunnen zeggen dat Italië misschien wel favoriet is in deze, deze alles-of-niets wedstrijd. Ja, want ik kan me de Olympische Spelen nog herinneren. Toen speelden we ook tegen Italië, toen kwamen de strafworpen aan, aan te pas. Ja, dat klopt. En die won Nederland uh, toen. Maar dat was wel een heel ander Nederland. Van die uh, Olympische titel, van die ploeg, zijn er nog maar vijf over. En dus kun je echt niet meer spreken van de Olympisch Olympische kampioenen die in het water liggen. Qua naam wel, maar niet meer qua ploeg. Maar uh, aan de andere kant, uh, uh, tot een paar maanden geleden konden ze ook nog heel goed mee met Italië. Op het Europese kampioenschap in uh, Eindhoven was het wel weer penalties. En nu won Italië wel. Maar uh, men denkt hier dat Nederland nu beter is dan dat ze toen waren in Eindhoven. Ja, en waarom denken ze dat? Nou, omdat in Eindhoven nog wat speelsters uh, uh, last hadden van wat uh, ernstige kwetsuren en terugkwamen van kwetsuren. Echt dingen als ziekte van vijver en, uh, en beschadigde zenuwen voor de kiepster. Nou, dat helpt allemaal niet. Nu zijn we een paar maanden verder en merk je dat die speelsters allemaal het fitter zijn geworden. En daaruit uh, ontleent men dan de gedachte dat ze dan er beter voor staan. Maar ja, zo'n alles of niets wedstrijd staat toch wel op zich. En het hangt van zulke kleine dingen af dat je het natuurlijk niet echt kunt zeggen van tevoren. Nee, dat is ook wel weer het mooie van de sport. Vanavond, vanaf 8 uur. Erik, veel plezier erbij. Dank je. Dan heb ik nog een laatste bericht. We gaan direct nog even over Bahrein praten. Maar ik heb een bericht net binnengekregen vanuit Brussel. De Europese Commissie bevestigt namelijk dat ze in principe akkoord zijn met het nieuwe plan Bleker. De Commissie wil wel garanties dat gedeeltelijke ontpoldering van de Wiegen zo snel mogelijk begint. En garanties dat het voorgestelde plan uitvoerbaar is. Vanavond of vannacht gaat de officiële brief naar Den Haag. Dat is dus het laatste nieuws uit Brussel. Ze zijn akkoord, maar ze willen nog een paar extra garanties dat het uitvoerbaar is. En dat het zo snel mogelijk die ontpoldering van de Wiegenpolder gaat beginnen. Ik zei het al, ik heb ook nog een bericht over Bahrein. Want in Bahrein is het tot botsingen gekomen tussen Sietische betogers en veiligheidsagenten. Veiligheidsmaatregelen in het oliestaatje zijn opgevoerd in verband met de Grand Prix van komende zondag. Vorig jaar ging de Formule 1-race niet door nadat er tientallen doden waren gevallen bij demonstraties tegen de regering. We gaan erover praten met Midden-Oosten correspondent Sander van Horen. Sander, is dat min of meer hetzelfde scenario als vorig jaar of zijn er wat verschillen? Nou, het grootste verschil is wel dat het vorig jaar heel veel heftiger was eigenlijk. Dat de betogingen groter waren en dat ze toen ook in het centrum van de hoofdstad Manama waren. Uh, het centrum, dan moet je uh, denken, Bahrein is natuurlijk een heel klein eiland in feite. Dus alles zit dicht bij het centrum. En uh, wat je dus ook zag vandaag, die uh, relatief kleinere begroting, nog altijd een uh, paar duizend mensen hoor, die waren op een van de snelwegen naar de hoofdstad. Maar zoals ik al zei, dan zit je er toch al vrij dichtbij in de buurt. En uh, die uh, demonstratie van vandaag, die is met uh, heel veel traangas vooral uiteengedreven. En vorig jaar, ook weer een belangrijk geschil, uh, kwamen daar toch echt wel uh, kogels aan te pas. Ja, het wordt echt goed onderdrukt. Laat ik het zo zeggen. Dat is de reden waarom het geen ja. voet aan de, aan de grond krijgt. Ja, en dat gebeurt eigenlijk al het uh, hele jaar. Vorig jaar waren daar ook uh, troepen van buurlandse Oedi-Arabië bij betrokken. En in het tussenliggende jaar heb je gezien dat honderden mensen in de gevangenis uh, zijn gezet. Uh, vooral van de Sjiitische meerderheid die in opstand komt tegen het uh, Koningshuis. Uh, en een van de bekendste mensen die is in uh, hongerstaking gegaan. Dat uh, houdt hij al sinds 8 februari vol. En die man die is op sterven na dood. En het viel me ook op dat je vandaag in die demonstratie op die snelweg zag je heel veel foto's van hem omhoog. Worden. Ja, en dat Formule 1-circuit, uh, wat, wat een soort rondreizend circus is... die race van uh, komende zondag, loopt dat evenement ja. nog uh, gevaar? Nee, besloten is dat het daar gehouden gaat worden. Uh, de baas van het Formule 1 race, uh, Ecclestone, die heeft gezegd... dat er niks aan de hand is in Bahrein. En uh, de directeur van het, circuit, van het Formule 1-circuit in Bahrein... die zei, uh, ga eens kijken in Syrië hoe erg het daar is... en kom dan s'avonds weer terug om hier te uh, dineren. Zo kun je alles wegredeneren, zeggen uh, de mensenrechtenorganisaties. Want die hebben juist deze week rapporten weer geschreven... over die mensenrechten-situatie in Bahrein. Zeggen dat dat wel degelijk heel ernstig is, dat er gemarteld wordt... dat er zonder vorm van proces in uh, de gevangenis uh, gezet wordt... en dat de racers, de supporters en uh, de geldschieters... daar eigenlijk de ogen niet voor zouden mo uh, moeten sluiten. En dat is toch wat er zondag gaat gebeuren, want dan wordt er gewoon gereced. Ja, en niet alleen zondag, nu uh, natuurlijk nogal, want uh, de coureurs mogen helemaal niks zeggen. De coureurs mogen helemaal niks zeggen. Twee Nederlanders die meerezen. En die hebben het advies gekregen om uh, de kaken op elkaar te houden. Um, een Indiaanse ploeg trouwens. Die is heel dichtbij de rellen geweest. Een paar dagen geleden uh, waren zij verzeild geraakt. Bij toeval hoor. In een, uh, in een rel weer. Een uh, conflict tussen de politie en uh, betogers. Daarbij werden molotov cocktails gegooid. Nou, en die uh, groep daar heeft uh, een paar mensen van gezegd. Uh, wij willen hier niet meer aan meedoen. Maar het is, het is een minderheid. De meeste coureurs... Die zullen zondag gewoon aan de start van de officiële F1... de Formule 1 van Bahrein komen. Dankjewel. Sander. Sander van Horen was dat. Dan ben ik u nog een uitslag verschuldigd, want de junioren van Feyenoord en Ajax... die speelden tegen elkaar in de Kuip. Zonder uh, publiek, wel veel familie. Wel uh, 500 mensen die allemaal familie waren van uh, de junioren. Maar goed, het werd een doelpuntenfestijn. Ajax kon kampioen worden als ze uh, wonnen van Feyenoord. Dus Rotterdam kan juichen. Want de junioren van Feyenoord die wonnen uiteindelijk met 5-3... en Ajax is geen kampioen geworden, al daar bij de A-junioren. Gaan we naar uh, WNL, naar de avondspits. Uh, Joost zit al uh, klaar. Uh, Joost, wat uh, gaat jou uh, brengen dit weekend? Bert Versloten, goedenavond. Uh, dankjewel. Wij zetten hierna klaar voor de nieuwe avondspits. Uh, vandaag de vijfde dag van het proces tegen Breivik in Oslo. En vandaag stond de moordpartij op Utoja centraal. 69 slachtoffers daar gevallen. En velen vinden het zeer confronterend om Breiviks verklaringen aan te horen. Dat snap ik heel goed natuurlijk. Ik wil ervoor pleiten dat ook Breivik geconfronteerd blijft met zijn slachtoffers. Laat hem iedere dag in zijn cel voor de rest van de tijd die daar zit, naar de foto's kijken... uit de bloei van het leven van, van, van zijn slachtoffers. En laat hem beseffen wat hij hen heeft aangericht... en de nabestaanden iedere dag opnieuw. Wat vindt u daarvan, van dat idee? Breiviek moet de confrontatie met die slachtoffers aangaan. Iedere dag. U mag uh, gaan reageren. 0800 1121. De lijnen in Kapellen staan open. U kunt ook meedoen via Twitter. Hashtag WNL gebruiken. Hashtag Eerdmans. Hashtag Breiviek. Breivik moet de confrontatie blijvend aangaan met zijn slachtoffers elke dag opnieuw. 0800 1121. Avondspits van WNL staat klaar voor u. Over drie minuten zijn we er. Tot zo.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 De Europese Commissie bevestigt dat Brussel in principe akkoord is... met het plan van staatssecretaris Bleker... om de Edwigerpolder gedeeltelijk onder water te zetten. De commissie wil wel garanties dat het voorgestelde plan uitvoerbaar is... en dat de gedeeltelijke ontpoldering zo snel mogelijk begint. Het Centraal Planbureau heeft zijn doorrekeningen... van de miljardenbezuinigingen naar VVD, CDA en PVV gestuurd. Vanavond praten de onderhandelaars verder in het katshuis. Uit de doorrekening van het CPB moet blijken... hoe realistisch het bezuinigingspakket is.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 medisch onderzoekscentrum Diagnostiek voor U heeft aangifte gedaan van computercriminaliteit. Dat meldt de Brabantse organisatie. Naar aanleiding van het nieuws dat de politieke partij 50PLUS van Henk Krol de medische gegevens van patiënten heeft ingezien. Volgens directeur van de PUT is tot nu toe gebleken dat 50PLUS de gegevens van 17 patiënten heeft bekeken. Er zouden geen gegevens op straat liggen. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Willemijn Houbert. Vooral in het midden, oosten en zuiden van Nederland vallen er nog buien. Stevige buien ook met hagel en soms onweer. In de loop van de nacht wordt het wel droger en dan klaart het lokaal ook wat op. Het koelt daarbij af naar een graad of drie met aan de grond mogelijk wat dagvorst. En vanuit het zuiden trekt morgenochtend een gebied met buien over. En ook in de middag blijft het niet droog. Net als vandaag kunnen de buien dan gepaard gaan met onweer en ook hagel. Het is met 11 graden wel wat fris voor de tijd van het jaar. En zondag verandert er eigenlijk nauwelijks wat. Niet aan de temperatuur en niet aan het weerbeeld. Pas in de loop van volgende week gaat de temperatuur langzaamaan iets omhoog. Maar de wisselvalligheid blijft. hebben Verkeersinformatie. Veel van de dagelijkse files bij Den Haag en Rotterdam zijn al weg. Toch staan er nog een paar lange files. Die hebben vooral te maken met ongelukken. Bijvoorbeeld op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Knopert-Eemnes en Gooimeer staat 6 kilometer nog steeds. De weg is wel weer vrij. 5 kilometer op de A6 muiden lelystad bij Lelystad. Op de A12 Utrecht richting Den Haag 8 kilometer... tussen knopert Ouderijn en Woerden. Dat kwam door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij. En een botsing tussen twee vrachtwagens zorgt op de A37 Hogeveen richting Knoop het Holsloot nog steeds voor 6 kilometer. Tussen Hogeveen Oost en Nieuwlanden is dat. De weg is nog steeds dicht en verkeer wordt via de af- en toerit geleid. Uh, tot slot de N57 Ouddorp Rotterdam. Die is nog steeds dicht in beide richtingen tussen Zeelanden en Ouddorp. Dat komt door een ernstig ongeluk. Er is een omleiding vanuit Rotterdam via de borden U07 en vanuit Zeeland via U08. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Breivik moet de confrontatie aan met zijn slachtoffers, iedere dag. Goedenavond, verkeer van rechts nu in Avondspits van WNL. U kunt gaan reageren. Bel WNL, 0800 1121. Volstrekt berekenend en vervuld met trots legt anders Breivik dag na dag uit met welke precisie hij zijn slachtoffers op Utaya afslachtte en met welk doel hij dat deed. Wie er nu nog twijfelt aan zijn toerekeningsvatbaarheid mag van mij zelf het gesticht in. Velen vinden de openbaarheid van de zittingen gruwelijk, want dit is precies het podium dat de extremist zoekt. Breiviks emotieloze en laconieke houding is buitengewoon confronterend voor nabestaanden en slachtoffers. En hoewel het leed er nu niet door verzacht wordt, vind ik het praten door Breivik beter dan het zwijgen, zoals bijvoorbeeld Volkert van der Graaf dat deed. Maar die heftige de confrontatie met Breiviks verklaringen moet na de strafoplegging ook andersom gaan gelden. Laat Breivik in zijn cel iedere dag kijken naar zijn slachtoffers. Foto's uit de bloei van hun leven dat hij beëindigde. Ik denk dat dat een heel passende bijkomende straf is. Breivik moet de confrontatie aan met de foto's van zijn slachtoffers. Iedere dag. Wel WNL. 0800 En u kunt dus meedoen en reageren. Heeft u daar een opvatting over? Vindt u, heeft u ook een opvatting over de straf die Bruivik zou moeten krijgen? Dan bent u ook welkom. Maar ik uh, pleit dus specifiek voor een straf, uh, een bijkomende straf. In feite, dat de dagen dat hij in zijn cel zit, er gewoon een rij van 69 foto's met lachende kinderen hangt die, hij, die hem aankijken. En ik vermoed dat dat uh, een goede bijkomende straf is. Misschien ook zeker voor de nabestaanden. Maar u kunt het daarmee oneens zijn. Dat mag en dat moet. 0800 1121. Hashtag WNL gebruiken of hashtag Eerdmans. Juist zegt Eerdmans, ik denk dat het beste is dat zulke mensen nooit meer vrij mogen komen. En daar ben ik het van harte mee eens. Jan-Willem Bosserven zegt Eerdmans, wij willen zelf niet dagelijks worden geconfronteerd met Breivik op de tv. Tim van Hengel zegt, uh, ik denk dat, het, dat een confrontatie zwaarder is voor de slachtoffers dan voor Breivik. Omdat hij achter zijn daden staat. En uh, DVHE zegt Eerdmans, dat is voor hem een trofee. Niet doen dus. Wat vindt u? 0800 1121. Breivik moet de confrontatie aan met zijn slachtoffers. De eerste beller is Debbie van Laren en zij studeert psychologie in Groningen. Goedenavond. Ja, hallo. Dag Debbie. Uh, oneens. Uh, hij zou alleen maar nog meer van genieten en zo wat ze zelf straf of wat hij ook krijgt, dat, is, uh, dat voelt hij dan niet. Want hij geniet dan elke dag alsof het een feestje voor hem is als je die foto's wil zien. Ja, dat blijft... En hij gaat ja. nog meer fantaseren over hoe hij het nog beter had kunnen doen. Dus hij alleen maar... Uh, ...dingen om wat te doen. Hij zal zich nooit vervelen... ...en hij zal alleen maar meer genieten. Dank, ja, dat, blijf, dat blijft speculeren. Wat je, hè, dat zullen we niet weten, maar goed, jij studeert nee, erin. moet niet de foto's ophangen. Nee, jij zegt en niet. En hij eigenlijk moet niet N de foto's ophangen nee, en hij moet helemaal uit het nieuws. Hij mag niet meer weten dat het nog bekend wordt. Oké, okay, dankjewel Debbie van Laren. Uh, goed dat je ja, belt. Ja, merci. Peter, Peter van Zadel. Peter van Zadel. Peter. Goedenavond, Joost. Goedenavond. Zeg ik maar. ben het oneens met de stelling. Uh, ik, ik vind een, uh, een betere gepaste straf... Is dat hij naar jou moet luisteren. Een hele dag lang. <laughs> ja, dat zou dat om zou dat, dat kunnen veranderen, denk je? Nou, ik, ik vind dit onderwerp echt een hele vaag onderwerp hoor. Je hebt betere onderwerpen gehad. Nou, dat, dat, dat, dat, dat verschilt per dag. Hè? Dat is het voordeel. Peter, bedankt. Ik zou zeggen, zet, zet die mensen aan het werk en kies betere onderwerpen uit. Dankjewel, Peter. Messi, Han Mannen zegt Eerdmans het zal zijn waandenkbeelden alleen maar versterken. Eh, dat, is ook, dat is ook een mening daarbij. 0800 1121 ik moet de confrontatie aan met zijn slachtoffers iedere dag. Eh, meneer Schoenmakers. Ja, goeiedag met, met Hans Schoenmakers hier uit Nieuwkoop. Nee, dat heeft geen enkele zin. De man is, is absoluut overtuigd van zijn eigen gelijk. En hij zal ze inderdaad, wat, wat al eerder is gezegd... Hij zal eerder, uh, zal het trofee aan de muur hebben... dat hij denkt van, kijk, dat heb ik toch eens even mooi gedaan. Dan dat hij daar iets onder in druk is. Ik denk dat je beter bij Robert M. in zijn een paar huilende kinderen kan neerhangen. Misschien dat hij er wat aan heeft. Maar die andere Breivik, die uh, wordt dan niet warm of koud van. Warm uit. of koud van, ook niet eerst elke dag hem aanstart, Elke dag opnieuw? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Daar ziet u, daar nee, ziet u. echt niet. Geen helderheid. Hij is, wat dat betreft, die is hij totaal overtuigd van zijn eigen gelijk. En dat krijg je de... Uh, er was net een psycholoog aan de telefoon, dat krijg je er met geen tien psychiaters meer uit. Oké. Okay. Nee. Meneer Schoonmakers, Eens. ja? Zeg het nog maar. Ja, bedankt, he, meneer Schoenmark. Ja, Waar haal ik dit vandaan, luisteraars? Het komt uit Alabama, waar in 2009, ik wil toch even uitleggen. De 38-jarige Lam Long ter dood werd veroordeeld voor het doden van vier kleine kinderen. in de leeftijd van vier maanden tot drie jaar oud. Hij vermoorde die kinderen nadat hij ruzie had gemaakt met de moeder. En hij gooide ze van een 24 meter hoge brug naar beneden aan de kust van Alabama. De verdediging vroeg om levenslang. Maar de rechter vond dat er te zeer sprake was van verzwarende omstandigheden. Hij zei dat de kinderen hun dood in blinde paniek moeten hebben zien aankomen. En de rechter bepaalde dus dat Long elke dag. Totdat hij werd geëxecuteerd, de foto's van die vier kinderen uh, moest aankijken. En die werden dus opgehangen in zijn cel, voordat hij waarschijnlijk daarna zelf is opgehangen. Ja, het is uh, de doodstraf staat buiten te dat, dat ik daar tegen ben. Maar het idee dat, je, dat, dat een dader op die manier geconfronteerd wordt met de, de kinderen die hij heeft vermoord. Ja, ik vind dat nog steeds een, een, een goede bijkomende straf. Uh, maar u kunt er beslist anders over denken, dat gebeurt ook veel. Paul Hofman zegt, uh, hij had dat eiland nooit leefd moeten verlaten. Dat was hem ook, voor hem zelf ook een verrassing. Uh, Harm Korten een nutloos idee. Vindt hij alleen maar leuk. Laat hem zijn manifest honderdduizend keer overschrijven. Levenslang strafregels. Nou, alsof dat zal gaan helpen. Eh, zometeen spreken met strafadvocaat Mark Westendorp. Maar u kunt, uh, u kunt nog steeds bellen. 0800 1121. Rutger van Gelderen. Ja, ik, uh, ik ben het oneens met je stelling. Uh, ik denk dat het hem totaal niet interesseert of zijn daarna... ...ja of nee. Uh, maar hij heeft die daad nou eenmaal gedaan. En daar staat hij volledig achter... Dus ja, wat zou de foto's dan voor straf zijn? Ik denk dat dat uh, niks uitmaakt. Nou, het zal hem confronteren hè? met wat hij, heeft, wat hij heeft aangericht. En misschien dat hij op een dag zal nadenken, want hij zit nu verbeter in zijn ideeën goed vast. Maar misschien gaat hij op een dag over vijf of tien jaar wel nadenken. Ja, maar laten we eerlijk zijn. Deze persoon is gewoon helemaal gek. En ik denk dat hij helemaal niet zal nadenken over de daad die hij heeft gedaan. En daar zal hij ook nooit spijt van krijgen. Want hij is, ja, hij is gek. Waarom je, nee, dat zeggen dus ook heel veel psychiaters in Noorwegen niet. En ik geloof het ook niet dat hij gek is. Hij is juist super berekenend en helemaal niet gestoord. Ja, maar ik, als, je, als, je, als je tot zoiets in staat bent, dan, uh, dan, dan klopt er iets. Nee, niet. dat en heb ik, ik met dat elke moordenaar. Dan kunnen we elke moordenaar op de longstee zetten. Want als je iemand vermoordt, volgens mij spoor je dan niet helemaal. Dat klopt, dat klopt. Maar dan ben je nog nou ja, niet kijk. gek. Nou, dat, dat is wel mijn mening. Dat is wel ja. mijn mening. Ja. Uh, ze, Kijk, er worden ook moorden gepleegd en uh, dat, is, dat is uit wraak of dat heeft met relatiesferen te maken. Maar zodra je naar zo'n eiland gaat en dit allemaal uh, als plan bedenkt uh, en daar 69 kinderen misschien, schiet, nou, dan ben je gewoon uh, 100% gek. Oké, okay. ja. Rutger, ja. dankjewel voor, voor je mening uh, hartstelig, in, in avondspits. Merci, hartstikke goed. Henk de Wit Twitter, echt helemaal doodzwijgen, zijn hele straf, niet meer mee praten, geen contact met de buitenwereld, is het tegenovergestelde van, van wat hij wil. Mark Westendorp, goedenavond. Joost, Hallo Mark, avond. strafrecht en pen recht advocaat ben je, um, ja, vind je het een goed idee van mij? Um, Joost, ik kan begrijpen, dank overigens voor je uitnodiging, ik kan begrijpen dat je, dat je uh, een dergelijke straf uh, voorstelt, yep. en ik wil niet zeggen dat het niet onder omstandigheden zou kunnen werken, even daar gelaten of het toegestaan is als straf, maar wij, die meneer Breivik, al oh, ken ik hem slechts van radio, eh, klanten en tv, weet ik niet of dat zo'n goed idee is. En, Want, ja, um, ja dat, dat zeg je luisteraars eigenlijk al, uh, hij, hij, hij was er juist op uit om deze mensen kapot te maken. Dat was zijn doel, dus misschien vindt het juist wel fijn om het te zien. Want die denkt, nou, dat is in elk geval gelukt. Je misschien beter wat omgekeerde proberen. Pla plaatjes van een multiculturele samenleving. Of, je de shotgun die hij was vergeten. Of de premier die nog leeft. Juist, jij ja, denkt er weer een andere varianten daarop. Ja, ik word, word, bij mij wordt dit keer ook naïviteit verweten door Anne Bosco Nee, dat ik niet. Nee, dat nee, nee, nee maar dat, dat, dat wordt mij ook uh, getwitterd van je bent naïef. Ben ik dan naïef inderdaad? Zou je daar inderdaad geen moment van... Ja, brouw is een groot woord. Maar uh, dat die, dat die, dat die ik op een zeker moment zal nadenken... Wat heb ik in godsnaam gedaan? 69 kinderen afgeslacht. Uh, waarvoor en waarom? Dat gevoel. Nou, dat... Dat zou misschien nog best wel kunnen. Daar heb ik ook nog wel over na zitten denken. Eh, stel dat op een gegeven moment, eh, nou, dat er misschien toch wordt besloten, dat is maar de vraag hoe dat allemaal gaat gebeuren, maar stel dat je een soort behandeling krijgt of zo, dan kan natuurlijk best in het kader van eh, een behandeling dat het misschien nodig is, hè, dat hij eh, door middel van die foto's misschien wel beter zich leert te realiseren wat hij eh, allemaal... Uh, ...heeft gedaan, want ja. hij zelf zegt dat hij dat heeft nee. uh, gedaan. Ja. Maar ja, we hebben natuurlijk ook wel een, uh, uh, uh, een verschil uh, met die meneer uit uh, Alabama. Ik, ik, ik kreeg dat van je medewerker, ik kreeg dat uh, inderdaad daar een bericht over. Ik heb eens even gekeken op internet. Deze meneer was verslaafd en heeft in, in een ruzie met zijn vriendin, zoals je al zei... ...zijn vier kinderen van de, of in elk geval vier ja, kinderen, ja, die zijn eigen ja. vier kinderen waren, maar goed, vier nee, kinderen in ieder geval Alabama, ja. van haar... Ja, die zijn over de brug gegaan um, en, en ja, uh, dat is misschien, ja, ik ken natuurlijk ook niet in zijn huis van, maar misschien nee. is er misschien meer in de vlaag van verstandsbewijzing gegaan. Maar goed, wat zou het dan dat, voor zin hebben? Dan komt, maar even misschien, dan, Mark, Mark, als je het even bekijkt dan komt het vanuit, ja? beter aan. Maar even vanuit de nabestaanden. We spreken ja? zo meteen met de nabestaanden over jij Keizer. Ja? Maar uh, als je kijkt naar de nabestaande kant, zou het voor hen een, een, een, uh, eigenlijk goed of prettig zijn? Of zou je inderdaad, met, met, met, met velen die bellen zeggen van joh, dat moet je ook nabestaanden niet aandoen. Dat zij hun foto van hun kind in de cel van Brijvik uh, zien hangen? Nou, weet je wat het is? Um, het, uh, als, ...als het nou zou helpen... ...dat het na, de, nabestaande genoegdoening zou schenken... Ja. Dan, uh, dan, ...dan is het wellicht een daar. Ja, nou, precies. Baar. Ja, op verzoek maar stel van. Maar nou dat ja. die nabestaande achter komen dat hij er eigenlijk om moet lachen. Dat hij het eigenlijk nee, niet, nee, totaal nee. niet relevant vindt. Dan, dan heeft hij ja. een averechts effect. Maar Mark, dan zou ik zeggen, dan moet het op verzoek van. Dan zou je het op verzoek van moeten doen... ...als alleen als nabestaande instemmen. Uh, op wordt, verzoek ja, van? Ja. ja. ja en, en, en als de wet dat toelaten. En natuurlijk moet je de wet eerst aanpassen. We gaan even luisteren. Luister ook nog even mee, Mark. Als je wil, ja, dram, dram, ja. dram uh, twittert. In feite stel je een soort geestelijk martelen voor... Ja, dat is wel correct. Maar in een beschaafd land doe je dat niet. Gedwongen TBS is wel noodzakelijk. Barad Beer zegt, ik denk dat, hij het moeilijk, dat het moeilijk is... een passende straf te vinden voor Breivik. Wel moet hij beseffen wat hij heeft aangericht. Als je hem lang genoeg mee confronteert... zou het best kunnen helpen. Um, er wordt dus veel getwitterd. Dat kunt u ook doen. Hashtag WNL, hashtag Eerdmans, hashtag Breivik. Ik zeg, Breivik moet de confrontatie aan met zijn slachtoffers. Iedere dag dat hij in de cel zit... mag hij van mij naar de foto's kijken van de 69 slachtoffers... die in de bloei van hun leven hem aanstaren. Um, Ricardo Anan is daar niet mee eens. Rotterdam. Goedenavond Ricardo. Ja, goedenavond uh, Joost. Uh, deze man is, uh, daar hoop ik gewoon niet echt op psycholoog voor te zijn. Het is voor mij al duidelijk dat hij zwaar gestoord is. Dus uh, het confronteren gaat niet helpen omdat hij een, uh, een psychologisch probleem heeft. Ik zou zeggen, geef hem TBS. Uh, spuit hem helemaal plat. Die... En geef hem dan, ja. geef hem dan of uh, uh, levenslang dat hij zichzelf nog eens een keer ophandt. Maar hij is dus niet helemaal in orde. En ik maak niet uit wat voor psycholoog Hitler was ook niet in orde. Hij leek wel intelligent te zijn. Maar als je dit soort dingen doet, ben je in mijn ogen zwaar gestoord. Oké, okay, Ricardo, bedankt. Uh, Dries, Dries van Leusden. Uh, goeiedag Joost, uh, nou ik ben misschien net zo naïef als jij, ja, ik ben het er eigenlijk wel mee eens, alleen ik zou nog een stapje verder willen gaan. Ik zou daar dus echt geen foto's neerhangen van die kinderen in de bloei van hun leven, maar ik zou daar de foto's neerhangen zoals ze daar afgeschoten op de grond liggen. Ja, maar dat... Gewoon in, in, in bloedende plassen, gewoon dat het, een, dat het een horrorbeeld moet vormen. Maar daar en... zal hij meer van genieten ben ik juist bang Dries, dat is precies wel het punt. Daar denk ik, ook dat dat in het begin zal zijn, maar op een gegeven moment niet, want zoals je zegt, die man die is niet gestoord. Nee. Uh, je had het er net over, van als je iemand vermoordt dan ben je gestoord, naar nou, het, het is geloof ik wetenschappelijk bewezen dat iedereen in staat is om een moord te plegen. Ja. Alleen, alleen hij, heet, hij is in de kranten gekomen omdat hij 69 of 79 eh, moorden heeft gepleegd in korte tijd. Ja. Dat is eigenlijk dat is het enige grote verschil natuurlijk. En ik, ik denk als je zo'n man gewoon dus echt confronteert met de gruwelijkheden... ...dat je hem dan op een gegeven moment wel hebt. Want als je elke hm. dag naar zulke foto's zou moeten kijken... Dan moet je, je gestoord van worden. En dan zou ik zeggen, als je dan eenmaal gestoord is... sluit hem dan op en gooi de sleutel weg. Ja, die sleutel moeten we denk ik ook weggooien. Maar goed, dat kan blijkbaar niet. Dries van Leus, dus zeer bedankt. Adelijn, nu Jack Keizer, Zijn zoon werd in 2007 op Koninginnedag vermoord... om het leven gebracht. Uh, Jack Keizer, goedenavond. Hi. Jack, goedenavond. Ja, we kennen elkaar. Volg jij het proces tegen Breivik? Een beetje? Uh, dat volg ik uh, vanuit de krant en uiteraard uh, vanuit de, de, de televisie met, uh, met, met zeer gemengde gevoelens. Dat kan ik me voorstellen. Uh, kan ik me zeer voorstellen. Hoe, hoe kijk je aan tegen het idee uh, dat ik lanceer, uh, hij, hij moet de confrontatie aan met de kinderen die hij heeft omgebracht, namelijk ophangen in zijn cel als uh, pasfoto. Uh, wat, vind je, wat zou jij zeggen als nabestaande van zo'n zo bijkomende straf? Nou, ik heb het idee dat uh, als hij wordt geconfronteerd... met, uh, met een aantal foto's van slachtoffers die hij gemaakt heeft... Uh, dat er op enig moment, althans dat, dat, dat hoop ik dan... Uh, dat er een moment komt dat hij denkt... jeetje Mina, heb ik dat nou allemaal op me geweten? En dat hij dan ook uh, op, op, op, op, op enig moment zijn spijt gaat betuigen... Uh, richting de nabestaanden. Maar dat is iets wat, wat mij heel erg heeft, heeft aangegrepen... als ik het allemaal goed gevolgd heb... Uh, kijk, wat hij gedaan heeft, is voor namen bestaande natuurlijk al volkomen onverteerbaar. Maar zijn hele proceshouding. En ik heb begrepen uh, dat hij 0,0 spijt heeft uh, beduigd, ja, dat hij nee. me afvraag joh, weet je nou wel precies wat jij, wat jij die staan hebt, uh, hebt aangedaan? Ja, zijn we naïef dan? Want het, het wordt veel gemeld, ook op Twitter hier naartoe, van dit, dit is naïef, want die man zal nooit van zijn denkbeeld afkomen. Zal altijd trots blijven en, en er geen seconde van, van wakker liggen. Terwijl ik denk, de tijd zal het leren. Maar verloop van tijd kan zo iemand door zo'n aanpak misschien wel... Inderdaad, wat je zegt, dat brouw gaan krijgen. Althans, gaan nadenken. Dat hoop je op zijn minst, toch? Ja, dat hoop ik. Kijk, inderdaad, zeker weten doe je dat uh, uh, nooit. Hè? Maar uh, met, met instemming van, van nabestaanden, want dat, dat vind ik wel een belangrijk punt. Ja. De nabestaanden moeten dat ook uh, willen en moeten daar volledig achter staan. Ja, ja heb je gewoon kans dat, die, uh, ja, dat er een klop omgaat en dat ja. je jeetje mina, dat je dat gewoon van zichzelf verschrikt. Ja. En op. Ja, zeg maar. Nou, Hoe kijk jij er tegenaan inderdaad als, als de foto van de moordenaar van jouw kind, hè, jouw kind is vermoord, als ja. die foto inderdaad in de cel van jouw moordenaar, als die, nog als die tenminste niet vrij is al, maar als die opgesloten zit, zou je dat een goed idee hebben, hebben gevonden? Ik zou hem persoonlijk komen ophangen. Kijk aan. Ja, dan heb het... ik, heb, uh, ik heb de foto ook laten zien in, uh, in, in de rechtbank, mocht eigenlijk niet, maar... Ja, ik kan me iets... Ja, Bizarre is, jij bent nabestaan, ik niet gelukkig, godzijdank. Maar het feit dat je dan denkt, doe het er maar mee. Dat was mijn kind, en die hangt daar, ja. en je kijkt er maar naar. En dat is wat je jij... Zo'n gevoel. Een soort vergelding. Ja. Een soort wraak ook, toch? Dat... dat... Nou ja, ja, als je dat zo zou willen noemen, dan denk ik wel dat het wel, wel correct is hoor. Maar laat hem maar conforteren met hetgeen wat hij gedaan heeft. En ik heb wel eens het idee, en zeker bij die dader in ons geval, dat het hem allemaal geen ene fluit interesseert. Die andere dader die heeft oprecht, naar onze stellige overtuiging, spijt betuigd. En wij hadden ook ja, daar hoeft dan ook zo'n foto niet, niet te gaan hangen. Mm. Maar als je volstrekt niet uh, iets van, van spijt betuigt, nee. dat is zo ongelooflijk onverteerbaar. Ja. Ja, daar kan ik me, me alles bij voorstellen dat je dat zegt. Jack Keizer, uh, dank je wel voor, voor je bijdrage hier in Avondspits. Uh, en, uh, en een goede reis verder, want je was onderweg. U kunt dus bellen 0800 1121. Breivik moet confrontatie aan met zijn slachtoffers iedere dag. Anna Stierman zegt misschien een betere straf voor Breivik... is marxistische teksten in het Arabisch laten schrijven. Judith Lian, belt uh, vanuit, uh, nou niet vanuit Noorwegen... maar je hebt daar een, een directe band mee, Judith. Ja, ik woon in Noorwegen. Je woont in Noorwegen. En ja. als ik uh, zo jouw inbellers en jou ook hoor, dan denk ik, jullie kijken er op een hele andere manier aan, tegenaan, dan de overlevenden van UTA ja, en dan de nabestaanden in Noorwegen. Die zijn namelijk niet bezig met Breivik en wat er met Breivik gebeurt. Want dat Breivik de rest van zijn leven opgesloten wordt, dat is al heel duidelijk. Voor die mensen gaat het erom. Wat heeft hiertoe geleid? Hoe kunnen we dat voorkomen? Hmm. En hoe komen we daar als samenleving met z'n allen doorheen? Zoals ja. hè, al is ingezet na die aanslag door de koning en door de premier... Ja. met een fatsoen met meer openheid, met meer fatsoen... met meer geven om elkaar. Okay. Maar en door dit soort wraakdingen uh, te proberen te doen... wat een heleboel van jouw indellers ook aangeven... en wat in mijn idee ook een beetje jouw gedachte is... met uh, het ophangen van die foto's... Mm. dat wil Noorwegen niet. Dat nee. willen de overlevenden niet. Dat willen de nabestaanden niet. En dat wil de Noorse samenleving niet. Nou, dan zou het ook niet door moeten gaan trouwens. Ik zeg het ook op verzoek van nabestaanden. Maar zou je niet denken dat het toch een vorm van verandering... Ja, hoeveel speculatief het ook is... in het hoofd van Breivik zou kunnen betekenen? En... Ja, wat er uit de onderzoeken van Breivik is gekomen... er zijn twee onderzoeken geweest, dat ja. weet je waarschijnlijk... Ja. Um, ...uit allebei is gekomen dat de man is gespeend van empathie en gespeend van geweten. Ja. Dus je kunt daar ophangen wat je wil, dat zal geen verandering geven in Breivik. En daar gaat het ook niet meer om. Nee, je zegt het is eigenlijk meer de, de, de, de, de, laten zien als maatschappij, meer democratie... ...en zo meer openheid als reactie en niet dit, uh, dit, uh, ja, het, het bezig blijven uh, met Breivik. Uh, ja. Juist. Uh, hoe kom ja. je verder als samenleving? Hoe komen die kinderen verder die gewond zijn, die dat overleefd hebben, hoe komen de nabestaanden verder? Ja. En niet wat gebeurt er met Breivik, want dat is het fatsoen van de Noor en van de Noorse staat. Judith vond het interessant. Goed dat je belde en, en dankjewel uh, voor je mening. Uh, Mino, Mino Leota uit Hengelo. Ja, goedenavond. Mino. Ik, uh, hallo, ja, ik ben het uh, ook niet met je eens. Want uh, ik denk ook inderdaad dat hij daar alleen maar van zal genieten. En uh, omdat dit, dit denk ik een van de weinige mensen is die het echt 0,0... Uh, ...procenten uh, interesseert, ja. denk ik dat daar alleen een lijfstraf leef, op zijn plek is. Een lijfstraf? En dat televisie, ja, en dat op televisie laten zien, en dan ook laten zien van als je gepakt wordt... ...dan kun je dit verwachten als het je geen moer kan interesseren. Ja, helder En dan duwen ja. we maar een gloeiende heet, uh, hoe zijn is gezicht. Dan zijn we weer terug bij, dat, uh, ja, bij de vroege... Ja, bij de, bij de, vroeger, vroeger maar, maar dat zal ik niet leuk vinden. Oké, okay, Mino, dankjewel hè, voor het inbellen. Even terug naar Mark Westerdorp, het advocaat. Uh, heel veel mensen tegen, moet ik ook zeggen. Dat komt ook, uh, komt ook wel eens voor in avondspits. Maar Mark, als je dit nou naar Nederland zou uh, verleggen... Uh, zo'n moordzaak als daar, wat STV dat op Vlieland uh, in Nederland uh, was gebeurd... Wat zou, wat zou er hier gebeuren? Met, nou, met zo uh, kijk, uh, we hebben natuurlijk al ge uh, ja, zaken gehad als de moord op Infortuin. ...op Theo van Gogh, dat had natuurlijk ook impact... ...met minder slachtoffers, maar zonder daaraan wat uh, tekort te willen doen... ...dat waren heftige zaken. En in beide gevallen heeft de Nederlandse samenleving... Uh, ...gedaan wat een beschaafd land doet. Iemand berechten en een straf opleggen... Ja. Die, uh, ...die in de wet voorkomt. En uh, ja, martelen, iemand, iemand uh, in stukjes maken... ...dat gebeurde met de moordenaar van Willem van Oranje. In sommige landen uh, wordt er nog gemarteld... Maar dit wat ik voorstel is geen martelen, Naamland. toch, uh, Mark? Dat mogen we, mogen we nee, geen martelen nou ja. noemen. Ja, geestelijk Geestel Ja, misschien een geestelijke... Geestelijk martelen. Nou, ja, maar dat, een, cel, dat, een, cel, een, dat... cel, een gevangeniscel, ik heb er ook een week in gezeten. Ja, dat school, weet ik, heb je al zo verteld. Heb ik al ja? verteld, maar dat, dat was ook niet prettig. Dat, dat kun je ook wel een zek, zekere marteling noemen, maar dat noemen we straf uh, toch in Nederland. Dat klopt, dat is inderdaad een, een straf. Nou, je weet hoe het er aan toe gaat. Er zijn mensen op wie dat ook geen indruk maakt. Klopt. Mensen die nou, reden hier zelfs, oh dan heb ik een dak boven mijn hoofd. Ja, heel veel, precies. De mevrouw uit Noorwegen al zei van ja, de Nooren zijn, zijn bezig hoe je als samenleving ja. verder moet. Ik heb er zeer veel respect voor, want wraak ja. zou zeker op de loer liggen. Maar ik denk uiteindelijk toch het beste om gewoon te laten zien wat een beschaafd land doet binnen de wetten. En als het volk vindt dat de wetten veranderd moeten worden en dat er andere straffen in moeten, dan is dat hmm. uiteindelijk aan ja. de volk. Oké, okay, Mark, Mark Westerdorp zeer bedankt. Advocaat in strafrecht en het penitiaire recht. Tot de volgende keer hoop ik. En vraag gedaan, Joost. Goedenavond. Okay. Goedenavond, Mark. Dank je. Bas Dekker, goedenavond uit Schoonhoven. Bas. Goedenavond. Hallo. Schoonhoord. Ja. Schoonhoord. Hallo. Vertel. Uh, ik vraag me af of wij niet allemaal gek geworden zijn, in plaats van af te vragen of blijf ik gek is of niet. Want als je nou ooit eens een normale samenleving wilt opbouwen, dan is het meest humane dit soort mensen gewoon met een, een injectie tot, uh, tot de dood te brengen. Al het andere wat je doet is een, of een veredelde vorm van marteling... is tbs, lang opsluiten of wat dan ook... of hij heeft kans om vrij te komen... en je wilt een 68-voudig oordenaar nee, op straat hebben. dat lijkt me ook niet Want zeker... Wat moet, wat moet die de man gaan doen? Alle nou, identiteit aannemen? Ik denk dat je over, precies zegt wat hij zelf ook... Ja, hij heeft het zelf ook verklaard. Of vrijspraak of de doodstraf. Het zit er alle, allebei niet in. Uh, maar dit is iets wat al veel langer sluimert in heel Europa. Ik vind dat in dit soort gevallen... waar het gewoon geen enkele twijfel heeft... De mogelijkheid moet zijn om de doodstraf toe te passen. De mogelijkheid moet ja. zijn. Oké, okay, Bas. Je... Ja, sorry, nou druk je weg. Maar dankjewel, want er zijn vele anderen die nog even een mening laten horen. Brevin, confronteren met zijn slachtoffers elke dag. Christine? Ja, in groesbeek. Ja, ja. Ik, uh, ik ben het helemaal eens met die beschaafde. en goed nadenkende Noorse mevrouw. Ik vind dit zo'n walgelijk circus. Zo'n zo soap. Waar iedereen zijn zeer subjectieve emoties maar mag spuien over, over, over een radio. Ik vind dit echt Hollands onbeschaafd en heel dom. Maar wat kunt u zeggen? En ik zou zeggen, u ja. staat er ook vreselijk opgewonden van te stotteren. Wat heeft u voor een akelige, armoeige baan? Ga ze een, <lacht> een behoorlijke baan U zit nu in de promo toe. hoor, voor de volgende, u zit nu in de volgende promo. Dat beseft u zich wel, hè? Ook. Maar goed, meer heb ik niet gezegd. Nee, vind het... nou, dank u zeer dan. We zijn ook bijna aan het eind. Dus we zitten nog tegen de laatste seconde in te tikken. Oude man die twittert zou het bij Hitler hebben geholpen... als hij was gevangen en een cel vol foto's van Jodat van had gehad. Ger, Geben van Ommeren zegt... Uh, confronteren met degene die het overleefd hebben. Laat hem zien dat hij in zijn acties heeft gefaald. En uh, Arne Stierman die twittert misschien een, een betere straf voor ik Marxistische teksten, die hadden wij al uh, genomen. Ad Lagendijk zegt... eerman strengste straf is negeren. Anne Borsekamp zegt... Uh, oh, die, die is de naïviteit voorbij. Koen Westerhof zegt nee, foto's van zijn slachtoffers de cel hangen is net als hem een trofee geven. Dat is echt idioot. Hij zal alleen maar trots zijn. Nou, behalve met uh, in ieder geval Jack Keijzer, die het er wel duidelijk mee eens was, zit er veel tegenstand in. Op mijn stelling confronteer, blijf ik met zijn daden in feite, daar kwam het op neer. Uh, dit was avondspits voor deze week alweer, vrijdagavond. Straks gaat op deze zender door uh, Manjara. Vergeet zondagochtend niet te kijken op Nederland 1. Daar heeft Eva Jinnik namelijk exclusief Rafael van der Vaart zonder Sylvie, maar dus met Eva op de bank die vooruitkijkt naar het komende EK-voetbal. Ook Joop Braakhekke. En de Haagse burgemeester Josias van Aartsen zijn vanaf half tien te zien. Dus op Nederland 1 op zondagochtend. Maandagavond een nieuwe avondspits om half zeven met een nieuwe mening. We hopen u dan weer te spreken en te zien. Heel graag tot dan.